Bismillah salatu was salam wa rasulullah wa alihi wa sahbihi wa en Amma, we gaan inshallah verder met de s-sira van de Profeet Vrede hem. En ik wil het vandaag hebben over de komaf van de Profeet, dus zijn afkomst. En ik wil het ook hebben over zijn geboorte. Natuurlijk, als wij de sira bestuderen van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam dan is het de bedoeling dat wij in eerste instantie bekend raken met deze grootste profeet. Deze man die de geschiedenis heeft veranderd. ibn vier die zegt dat de geleerden van mening verschilden over het aantal vaders tussen Adnan en Ismaïl. Het grootst genoemde aantal is veertig en het kleinst genoemde aantal is zeven. Over het deel van de komma van de profeet vrede zij met hem, waar consensus over bestaat, daarover is gezegd dat hij de zoon is van Abdullah, de zoon is van Abdul Muttalib, de zoon is van Hashim, de zoon is van Abdul Manaf, de zoon is van Qusay, de zoon is van Kilab. De zoon is van Murrah, De zoon is van Kaab. De zoon is van Loeej. De zoon is van Galib. De zoon is van Fihr. De zoon van Malik. De zoon van een De zoon van Kinana. De zoon van Guzema. De zoon van Mudrika. De zoon van Ilias. De zoon van Modar, De zoon van Nizar. En de zoon van Meht. De zoon van Adnan. Dit staat vast bij de geleerden. Over hetgene wat er boven komt, bestaat een meningsverschil tussen de geleerden. Wel staat vast, en ik benadruk deze zaak, dat de komma van de profeet terug te voeren is naar Ismaël, de zoon van Ibrahim. Vrede zij met hem beiden. En onze profeet, vrede zij met hem, zijn tekenen. ...of de tekenen van zijn komst... ...stonden zelfs... ...beschreven of vermeld... ...in eerdere hemelse boeken. Zelfs een beschrijving... ...was te vinden... ...in eerdere... ...hemelse boeken. Want dat behoort... tot de werkwijze van Allah subhanahu wa ta'ala... ...dat na een periode... ...van tegenspoed... ...na een periode... ...van... ...slechte tijden dat er een periode aanbreekt van voorspoed. En dat er na de duisternis het licht weer aanbreekt. En dus was het onvermijdelijk, dat na deze periode van donkerte, die gekenmerkt werd door schirk, zoals we hebben gezien, gekenmerkt werd door koffer, gekenmerkt werd door onrecht, gekenmerkt werd door verdorvenheid en slechtheid, zich Voorspellingen voordeden die aangaven dat de opkomst van de zon nabij was. Dat de zon weer zou gaan schitteren en stralen. Tekenen die de komst van de profeet Vrede zij met hem aankondigden. Tekenen waarover de verschillende teksten die in de hemelse boeken te vinden waren. en die aanleiding zijn geweest voor velen die tot de lieden van het boek behoorden. om de overstap naar de islam te maken. En neem als voorbeeld natuurlijk Abdullah ibn Salam. Die zelfs wist dat de profeet zou emigreren. En hij was een van de Joodse geleerden. Die zelfs wist dat de profeet zou emigreren van Mekka naar Medina. En hij was in afwachting van de profeet. En toen de profeet kwam, is hij naar hem toe gegaan En toen hij naar hem keek, zei hij... Ik wist vanaf dat moment dat het gezicht van de profeet niet het gezicht kan zijn van een leugenaar. Dus er waren voortekenen... die voorspelden dat de profeet Vrede zijn met hem... zou komen. En deze tekenen beperkten zich niet alleen... tot de lieden van het boek... maar ook sommigen van de inwoners van Medina... vonden baat hierbij. Want zij plachten dan ook te zeggen... datgene wat ons het geloof deed omarmen... Na de genade en leiding van Allah natuurlijk, waren namelijk de woorden die wij van sommige joden hoorden. En zij zeggen verder, wij waren toen de tijd lieden van veel godendom. We kenden alleen maar het aanbidden van stenen. En dus waren de lieden van het boek in het bezit van kennis die wij niet hadden. En in die tijd, dus voor de komst van de profeet vrede zijn met hem. In die tijd deden zich soms nare gebeurtenissen voor tussen ons en hen, zeiden ze. er werd gevochten, tussen de lieden van het boek en de inwoners van Medina, die musrikeen waren. En als wij hen een keer te pakken kregen, dus als wij een keer de strijd hadden gewonnen, waren zij gewoon om tegen ons te zeggen, de tijd is bijna aangebroken, dat er een profeet tevoorschijn komt, en dan zullen wij tezamen met hem jullie uitroeien. Zoals ook is gebeurd met de en Iran. De lieden van het boek die plachten tegen de inwoners van Medina te zeggen. Voor de komst van de profeet. Er zit bijna een profeet aan te komen. En dit duidt op het feit. Dat zij wisten dat er een profeet zou aankomen. Ik ga zelfs verder. De reden waarom zij naar het Arabische schiereiland zijn gekomen. Heeft te maken met deze profeet. Zij wisten dat de profeet daar zal verschijnen. Dus zij zeiden ook tegen hun. Er zit bijna een profeet aan te komen. En dan zullen wij ons... Dan zullen wij ons aansluiten bij die profeten, zullen wij tegen jullie vechten en dan zullen wij jullie vernietigen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala had iets anders gewild. En daarom zeggen zij verder, en dit hoorden wij heel vaak, deze uitspraak. Maar toen de boodschapper Mohammed door Allah werd gestuurd, gaven wij onmiddellijk gehoor. Want wij zagen in hem de tekenen die zij aan ons bekend hadden gemaakt. Terwijl de Joden en de lieden van het boek weigerden in Mohammed vrede zijn met hem te geloven, het was een Arabier. En dat was niet de verwachting. Maar de inwoners van Medina, die zagen dat alle tekenen die zij van de Joden en van de christenen eerder hadden gehoord, die zagen zij terug in Mohammed vrede zijn met hem. En daarom toen zij Mohammed voor het eerst in Mekka tegenkwamen, tijdens de Bedevaar, en met hem hadden gesproken. En als ze het verhaal hadden geluisterd, zeiden ze tegen elkaar, dit is de man waar zij het altijd over hebben. Dus haast je tot hem, voordat zij jullie voor zijn. En dat deden ze ook. Ook weten wij natuurlijk dat Salman, radiyallahu anhu, die was bezig met zijn zoektocht naar het ware geloof. En hij is advies gaan vragen aan een priester, die woonachtig was, in een plaatsje genaamd, Moria En die zei tegen hem. Ik kan mij niet meer bedenken. Wie meer vroom is. Dan de priesters die jij reeds hebt ontmoet. Want hij. Hij was in eerste instantie wat. Zijn men radie Hij was een vuuraanbidder in eerste instantie. Maar hij vond daarin geen voldoening. Hij dacht dit kan niet waar zijn. Dit kan niet echt zijn. En vertrok verder. Op zoek naar de waarheid. En zo dient natuurlijk ook iedereen te zijn. Je moet niet alles klakkeloos aannemen. Je moet jezelf altijd vragen. Van waarom is deze zaak de waarheid. En Salman nam geen genoegen. Met zijn toenmalig geloof. En zo is hij in aanraking gekomen met een aantal priesters. Vrome priesters. Was voor de komst van de profeet Vrede met hem, En hij had bij hun geleefd. En telkens als een van die priesters kwam te overlijden. Zei hij tegen Salman. Ga naar die priester. Want dat is de enige priester die ik ken. Die zich op het rechte pad bevindt. Toen hij bij deze laatste priester kwam. En de priester ook op het punt stond. Om te overlijden. Toen vroeg Salman aan hem. Bij wie kan ik me aansluiten. Toen zei de priester. Ik kan mij niemand meer bedenken. Wie meer vroom is dan de priesters die jij reeds hebt ontmoet. Maar ik kan je wel zeggen dat het tijd is geworden voor de komst van een profeet die het geloof van Ibrahim met zich mee zal brengen hij zal in het land van de Arabieren tevoorschijn komen dus kijk ook naar de duidelijkheid waarmee deze priester praat uit zijn boeken heeft hij kunnen opmaken dat deze laatste profeet in het land van de Arabieren tevoorschijn zal komen hij is te herkennen aan een aantal zaken hij neemt het geschenk aan. Maar weiger te eten van Sada'a. Hij eet niet van Sada'a, van liefdadigheid. En tussen zijn schouders bevindt zich het zegel der profeetschap. Als jij in staat bent dat land te bereiken, dan adviseer ik je om dit niet na te laten. Dus de lieden van het boek wisten van zijn komma. En ook de Moesherikin wisten van zijn komma. Dankzij natuurlijk de lieden van het boek. En vergeet niet. Dat Isa a.s. dat hij te kennen heeft gegeven dat een profeet na hem zou komen. Genaamd Ahmed. Dus Mohammed alayhi de zetel der profeten werd geboren in Mekka. Op een maandag. In het jaar van de olifant. En toen de profeet vrede zij met hem ter wereld kwam. Bracht zijn opa Abdul Muttalib hem naar al Kaaba En verrichtte een smeekbede voor hem. Tuig te dankt richting Allah subhanahu wa ta'ala en koos de naam Mohammed voor hem. En deze naam was niet echt bekend bij de Arabieren. Dus hij kreeg de naam Mohammed. Dus op een maandag in het jaar van de olifant werd de profeet vrede zij met hem geboren. En daarmee deed de zon van verlossing en redding haar intreden op het Arabische schiereiland. En de geboorte van de laatste der profeten was een feit. Hij kwam ter wereld in het huis van zijn oom Abu Talib. Ook was zijn komst een verbleiding voor zijn moeder. Die natuurlijk ontzettend veel leed heeft gekend. Vanwege de dood van haar man Abdullah. Het eerste wat zij toen deed. Was het overbrengen van deze blijde tijding aan zijn opa Abdul Muttalib. Die hem onmiddellijk zoals ik zei meenam naar de Kaaba. Om zijn heer voor deze grote gunst te bedanken. En hij noemde hem Mohammed. Een naam die toen de tijd niet bekend was onder de Arabieren. En toen zijn opa werd gevraagd naar het verhaal achter de naam Mohammed... ...zei hij, ik wilde dat Allah hem zou prijzen in de hemelen... ...en dat de mensen hem zouden prijzen op aarde. Naast deze naam bezit de profeet Vrede Zijn met hem ook andere namen ...die duiden op zijn verheven status. Zo staat er in Sahih al en een moslim... ...dat de boodschapper van Allah heeft gezegd... ...ik bezit vijf namen. Ik ben Mohammed. Ik ben Ahmed. Ik ben... Al-Mahi, oftewel de uitwisser. Waarmee Allah koffer, ongeloof, uitwist. Ik ben al-Hashir, oftewel de verzamelaar. Die de mensen zal voorgaan op weg naar hun verzamelplaats. En ik ben al-Aqib, de afsluiter. Na wie er geen profeet komt. Dus vijf namen: Je hebt Mohammed, Ahmed, Al-Mahi. Al al en de naam Mohammed zelf betekent natuurlijk de geprezene en de profeet vrede zij met hem had dan ook alles in zich om deze naam met eer en trots te dragen hij bezat de meest nobele eigenschappen en het beste gedrag en deze naam nogmaals kwam niet vaak bij de Arabieren voor de Suheli die zegt eigenlijk in zijn boek Raud al-Unoef. Hij zegt namelijk dat er voor de profeet slechts drie mensen deze naam hebben gedragen. Subhanakallah, bihamdulillah, ila ila ila, s-sagfirullah wa t-hoobu